10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Koeweit en Irak hebben een belangrijke stap gezet... op weg naar herstel van hun betrekkingen. Voor het eerst sinds de Iraakse inval in Koeweit van 1990... heeft de premier van dat land een bezoek gebracht aan Irak. De Kuwaitis willen investeren in hun buurland en Irak is er veel aan gelegen de economische banden met de regio te versterken. Een belangrijk struikelblok is nog de zeker 22 miljard dollar die Kuwait van Irak wil hebben als vergoeding voor de schade die is aangericht tijdens de golfoorlog. Irak probeert daar onderuit te komen met het verweer dat de huidige regering niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de daden van Saddam Hussein.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 In Ivoorkust zijn drie VN-militairen gewond geraakt... toen hun voedseltransport werd overvallen en geplunderd. Het zou het werk zijn van aanhangers van president Bakbo. Die is bij de verkiezingen van 28 december verslagen... door oppositieleider Watara, maar weigert nog steeds om op te stappen. De overval op het voedseltransport was in een wijk van de havenstad Abidjan... waar eerder vandaag zes doden vielen... toen aanhangers van Watara slaags raakten met veiligheidstroepen. Die hebben de kant gekozen van Bakbo. Het weer. Vanavond vooral in het zuidoosten flink wat regen. Vannacht overal regen en ook morgen. Het wordt dan 8 tot 11 graden. Pas zondag wordt het weer droger. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS, NOS, Radio Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond en welkom bij aflevering 9463 van NOS Langs de Lijn. Niet Erwin Koeman of Theo Bos, maar Wil Boesen is de nieuwe trainer van VVV. De voormalige assistent van de ontslagen Jan van Dijk is aangesteld tot het einde van het seizoen. En de doelstelling is duidelijk. Het enige wat telt voor ons en voor mij en de staf... En voor de spelers en voor de club is dat we ons handhaven. Straks komt de nieuwe trainer van VVV uitgebreid aan het woord. Dat geldt ook voor Guus Hiddink, bondscoach van Turkije. Maar zijn naam wordt ook weer in Engeland genoemd bij Liverpool. Hiddink weet zo langzamerhand hoe die dingen gaan. Er zijn allerlei speculaties. Dat is altijd in, in november, december. Dan kun je er gif op innemen. Dan gaat er van alles gebeuren. Bij, zeker bij de grote clubs. Ook kijken we vooruit naar het EK Shorttrack. dat vrijdag begint in Tialf. Dat was vanmiddag een uh, druk bezochte perslunch. De Shorttrackers hebben het wel eens met minder aandacht moeten doen. Zelfs met de Spelen viel het eigenlijk nog best wel een beetje tegen. Maar ik ben blij dat het nu druk is en dat er veel geïnteresseerden zijn. Verder praten we over het routeschema van de Vuelta, de Ronde van Spanje, dat vandaag is gepresenteerd. En er is een reportage over het legendarische tennisdubbel Haarhuis en Elting, die nog één keer gaan spelen op het hoogste niveau. Maar eerst Willy Boezen. Hij maakt het seizoen af als hoofdtrainer van VVV. Hij was al de assistent van Jan van Dijk. Die vlak voor kerst werd ontslagen. vanwege de tegenvallende prestaties. Er moest een nieuwe weg worden ingeslagen. om te voorkomen dat VVV aan het einde van het seizoen degradeert. Des te opvallender is de keuze voor Willy Boezen. Toch was het voor hemzelf geen verrassing. De club heeft heel duidelijk gecommuniceerd. dat, uh, dat ze eerst gingen zoeken naar een, een, een trainer buiten, buiten de club om. Uh, zouden ze daar geen juiste kandidaat voor vinden, en natuurlijk hebben ook mensen afgezegd, dan zouden ze bij mij terechtkomen. Dus ik heb, ben ook met die instelling ben ik naar dit trainingskamp gegaan, daar ben ik 3 januari begonnen. En uh, ja, uiteindelijk zijn ze bij mij terechtkomen, en ik ben er blij mee. Dat kan me voorstellen, toch denk ik jij, ja, je was assistent van Van Dijk, wat verandert er dan?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 Ik ben je nieuw hè, als hoofdtrainer. Uh, en heb je dus gezegd, Sef Vergozen wil ik er graag bij. Wat wordt zijn rol? Ja, dat klopt. Dit is eigenlijk een beetje een overleg gegaan met, uh, met de club. Uh, de club had uh, op een gegeven moment het traject naar mij toe ingezet, uh, heeft in een gesprek met mij gevraagd uh, hoe ik erover dacht om Sef uh, te betrekken bij de technische zaken. Ik zeg van uh, prima, ja maar hoe? vroeg ik dan. Ja, meer als klankbord en als adviseur. En ik vind dat een, een hele professionele instelling van de club. Ik zelf had ook dat idee, uh, omdat ik toch uh, minder ervaren ben als hoofdtrainer, uh, in, zeker in de Eerdivisie, heb ik altijd de behoefte gehad om uh, een ervaren coach naast me te hebben. Het liefst als assistent, dat is niet. En als de club het kan invullen en uh, kan bewerkstelligen om iemand van buiten af te halen in de naam van Zef van dan ben ik natuurlijk dom om dat uh, niet te doen en uh, samen met hem te gaan werken. Dus ik ga dat uh, met uh, heel veel plezier uit te doen met Zef. Heb Jan van Dijk nog gereageerd op jouw benoeming? Nee, je zit hier in Turkije. En uh, ik, heb, ik heb zoveel sms'jes gekregen. Dus uh, ik heb nog niet uh, alle sms'jes gezien. Maar ik heb wel nog, uh, voordat we naar Turkije gingen... heb ik uh, heel veel contact met Jan gehad. Omdat ik weet dat hem uh, nu een moeilijke tijd is. Want ik zou, uh, en dat is even advocaat van de spelen, maar had uh, Van Dijk nieuwe spelers gegeven en alles had verder gegaan? Nee, maar goed, die beslissing is niet gevallen. En, uh, en ik wil dat ook volledig afsluiten bij deze. Dus uh, stel me daar geen vragen over. Het enige wat telt voor ons en uh, voor mij en de staf... En voor de spelers en voor de club is dat we ons handhaven. En daar uh, gooien we alle energie in. Willy Boesen, de nieuwe hoofdtrainer van VVV tijdens de trainingskamp van VVV in Turkije. De verslaggever Ronald van der Geer ging ook naar de technisch directeur van de club, Mario Kaptein. En hij vroeg Kaptein waarom ze bij Boese zijn uitgekomen. Nou, we hebben twee weken de tijd uh, genomen om, uh, om heel veel gesprekken te voeren... om te inventariseren op de markt wat er allemaal vrij is. En, uh, na twee weken hebben we met elkaar gedeeld bestuur, management... dat wil boezen onze beste optie is. Waarom lukt het niet met anderen? Is dat voetbalvisie of financieel? Nou, oké. Okay. Nogmaals, we hebben twee weken de tijd genomen om, uh, om te inventariseren hoe en wat. Wie er vrij was. We hebben daar ook gesprekken mee gevoerd. En uh, in de conclusie getrokken dat, dat dit het beste is. En, en, uh, goed, het is allemaal een beetje overtrokken. En een aantal mensen hebben we nee gezegd. Een aantal mensen hebben wij nee gezegd. En, uh, en uh, nogmaals, uh, dit is onze beste optie. En waarom? Is Boeser dan de beste? Nou, uh, Wil kent de club. Wil kent de spelersgroep. Um, um, buiten Wil hebben we natuurlijk ook uh, gedacht van uh, is het misschien verstandig om daar iemand uh, bij te halen dat is ook uh, op nadrukkelijk verzoek van Wil zelf uh, en dat is Sef vergozen geworden en het koppeltje, of eigenlijk het trio moet ik zeggen Sef vergozen, Wil Boerzen, Ben van Daal ja, dat, is een, dat is een prima uh, optie voor ons. Als ik als kijker langs de zijlijn, dan verandert er toch niet zoveel. Want Boeser was ook de assistent van vandaag. Nou, er, er is al wat veranderd. Uh, we hebben gelukkig een aantal spelers kunnen aantrekken. Twee, uh, hopelijk uh, eind deze week de derde. En misschien, uh, misschien dat ook nog wel een vierde gaat komen. Dat is één wat er veranderd is. Uiteraard uh, uh, met Seffe Gooster erbij. Uh, met andere inzichten uh, gaat daar ook wat veranderen. En ook, ook Wil heeft al aangegeven om uh, qua systeem. Uh, qua spelers wat te gaan veranderen. Dus. En dat is dan voor jou ook prettig. Jij stond niet helemaal achter het ontslag van Van Dijk. Oftewel, uh, de weg die was ingeslagen beviel jou ook wel. Nou, er is heel veel over gezegd. Uh, 20 december uh, uh, hebben we het vertrek van Jan Van Dijk aangekondigd. En, uh, en eigenlijk 21 december hebben we daar een streep onder, onder getrokken. Uh, en wij kijken nu vooruit. Uh, er is heel veel gebeurd, heel veel gezegd de laatste jaar. En uh, gelukkig uh, gaan we nu een, een positief half jaar tegemoet. De doelstelling voor Wil is handhaven? Ja, hetzelfde als de afgelopen weken, maanden. Handhaven uh, is de doelstelling, kort en krachtig. Wie zijn nou die derde en eventueel vierde ook? Dat? Nou, we hebben een, uh, een Japanse speleroproef, dus daar gaan we eind uh, deze week iets over zeggen. Dat ziet er allemaal positief uit. En uh, dan hopen wij nog een potje met geld te hebben om een verdediger aan te trekken. En die is nog niet bekend.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 Uh, misschien zelfs nog even wat youtube uh, films bekijken van hem, want hij staat er volgens mij op. Uh, dus ja, dan weet ik, heb ik in ieder van een beetje een beeld van hoe die tennis. En ook Jesse Hoetekaloon plaatste zich voor de tweede ronde van het kwalificatietoernooi in Melbourne. Igor Seisling en Matthew Middelkoop werden uitgeschakeld. Bij de vrouwen moet Michele Krajicek het in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi opnemen tegen een Duitse Sabine Lisicki. Arancha Rus speelt tegen een Amerikaanse Julia Cohen. Schaatser Christijn Groeneveld heeft in Biddinghuizen... de 14e wedstrijd om de KPN Marathon Cup gewonnen. Groeneveld was in de eindsprint de snelste van een kopgroep van vier. Martijn Kromkant werd tweede voor Martijn van Es. Groeneveld had nog nooit een marathon bij de A-rijders gewonnen. Carlo Timmerman blijft aan de leiding in het klassement. Bij de vrouwen was Voska Tamar van der Wal de snelste in Biddinghuizen. Ze versloeg Sandra het hart en Yvonne Spicht in de eindsprint. Carla Zierman blijft bij de vrouwen aan de leiding in het tussenklassement. Frankie Fredericks heeft zich als voorzitter van de internationale atletencommissie sterk gemaakt... voor het behoud van de atletiekbaan in het Olympisch Stadion van Londen 2012. Tottenham Hotspur, een van de clubs uit de Premier League... die na de spelen in de accommodatie in Oost-Londen wil gaan spelen... heeft een drastische verbouwing voorgesteld waarbij de atletiekbaan zou verdwijnen. Het Internationaal Olympisch Comité, het IOC... houdt vast aan de regel om dopingzondaars te weren voor de eerstvolgende Olympische Spelen. Het IOC reageert daarmee op het mogelijk beroep... van de Amerikaanse atleet Merritt... tegen zijn uitsluiting van de Spelen van Londen van 2012. De Olympisch en wereldkampioen op de 400 meter... is wegens dopinggebruik tot en met juli dit jaar geschorst... maar zou graag in Londen weer van de partij zijn. Hij wil bij het Internationaal Hof van Sportarbitrage... het zogeheten CAS, zijn uitsluiting aanvechten. U heeft het uh, wellicht meegekregen. Vandaag uh, is in Alicante het etappenschema van uh, de 66e editie van de Ronde van Spanje gepresenteerd. De Vuelta. Wielverslaggever Gio Lippens, je hebt ongetwijfeld uh, de hele Vuelta al uh, bestudeerd. Ja, helemaal En uh, uh, wat staat er bekeken. dan onderaan je briefje qua uh, conclusie?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 op moeten rijden, zo'n beetje midden in de Vuelta. En dat, is, dat wordt echt een uh, hoogtepunt. Ja, opmerkelijk is uh, dat de Vuelta terug is in het Baskeland, op een mooi ja. moment. Net nu de ETA bekend heeft gemaakt dat ze geweld zullen... Uh, he, dat he, is dat, geen toeval. Dat, dat, nou, ja. Z zou dat zijn? Het nou, is absoluut geen toeval hoor. Uh, het heeft absoluut te maken met het feit dat, uh, dat er toch uh, rust is uh, gekomen in uh, de Vuelta of in uh, Spanje op dit moment op politiek gebied. En dat uh, de ETA inderdaad toch langzamerhand uh, ja, besloten heeft om uh, wat minder gewelddadig op te treden. Mm. Uh, 33 jaar lang is de Vuelta niet meer in Baskeland geweest. En uh, we weten allemaal dat Baskeland eigenlijk de uh, plek is in Spanje bij uitstek waar gewielrend wordt, uh, waar het wielrennen enorm leeft. We weten het allemaal tijdens de Tour de France staan ze echt allemaal in het oranje in de Pyreneeën ja. uh, aan de kant van de weg, uh, de Basken, Euskaltel natuurlijk een ploeg, een baskische ploeg die uh, jarenlang uh, op niveau heeft meegereden en ja, wat dat betreft is het heel erg raar dat de ronde van Spanje nooit uh, meer door Baskeland uh, ging, ja. vooral ook omdat de klassieker San Sebastian uh, de enige echte klassieker is in Spanje, dus uh, wat dat betreft. Uh, is het toch wel heel erg goed dat nu eindelijk Baskeland weer terug is. Met name omdat de beste wielerfans van Spanje in het noorden van Spanje wonen... heb ik de organisatie horen zeggen. Ja, het noorden van Spanje, het noord, ja, in de richting dan van Frankrijk. Dus echt dat, ja. dat, dat plukje Baskeland daar tegen de bergen aan. Overigens wel opmerkelijk, als je het parcours goed bekijkt... en je ziet daar het kaartje van Spanje, de Pyreneeën, die laten ze... Je kunt niet zeggen links liggen, maar laat ze rechts liggen. Ja. Ja. Ja. En dat is toch wel heel erg bijzonder. Uh, ze gaan dus niet door de Pyreneeën. Maar daar zijn, ja. doen ze in Spanje absoluut niet moeilijk over. Want uh, ja, bergen genoeg. Overal in het land uh, heb je bergen. En uh, dat hebben we de afgelopen jaren ook wel meegemaakt. Uh, dat ze altijd wel hele mooie parcoursen kunnen, kunnen voorschotelen. Heb jij de indruk dat de Vuelta daar wat meer aan de weg timmert? Het leek toch de afgelopen jaren een beetje uh, in de schaduw van de tour te staan. Maar heb je ook niet een beetje de indruk dat die schaduw wat uh, minder zwart wordt? Om maar zo nee, de schaduw is er nog steeds wel hoor. Want het blijft. Uh, een, een minder belangrijke ronde. Uh, ja, je kunt een beetje wetijveren. Je kunt twisten. Over of de Vuelta of de Giro nu de tweede ronde is. Maar laten we zeggen in Wielerland. In algemene zin wordt toch wel gezegd. Dat de Giro na de Tour de belangrijkste grote ronde is. En dat dan die Vuelta toch echt op de derde plek komt. Uh, vorig jaar hebben we een prachtige Vuelta gezien. Uh, met heel veel strijd. Met prachtige aankomsten. Uh, echte fantastische gevechten. Tot op de, de, ja, de ene laatste dag. Voordat uiteindelijk die etappe naar Madrid verreden werd. Uh, nog een aankomst. Soms berg op. Maar als je dan kijkt naar het deelnemersveld afgelopen jaar... Ja, Vincenzo Nibali, prachtige winnaar hoor. Uh, dat hele gevecht uh, daar om de leiding was natuurlijk uh, erg mooi... met die uh, Ezekiel Mosquera, de man die nu voor vakantieverlij rijdt. Maar als je dan nagaat dat jaren geleden... dat toch uh, mannen als Vino uh, of Contador, en uh, noem ze allemaal maar op... dat die allemaal de Vuelta reden... ja, die bezetting hebben we de afgelopen jaren even niet meer gehad. En wat dat betreft moet de Vuelta wel wat meer aan de weg gaan timmeren. Uh, daarbij komt ook nog eens een keer dat ze nauw zijn gaan samenwerken. Min of meer zijn overgenomen door de organisatie van de Tour de France, de ASO. Die hebben tegenwoordig ook wat te vertellen in uh, Spanje. Mm. En dat betekent wel dat ze, dat ze in ieder geval op marketinggebied... en uh, op publicitair gebied uh, behoorlijk wat meer aan de weg timmeren dan vroeger. Maar ja, ze zeggen het altijd, het is een cliché, maar de renners die maken de koers. En als je geen topbezetting uh, hebt, dan zal het ook nooit een topkoers worden. Ja, denk je dat de hitte nog een rol gaat spelen? Spelen. augustus 20 augustus ja 20 augustus begint hij ja hij begint ook eerder hè, dan dan anders ja. uh, anders was het altijd in september uh, was het zover maar het wk in kopenhagen wordt erg vroeg gehouden 25 september al uh, de weg van het uh, wereldkampioenschap daar nou dat is extreem vroeg en dat betekent ook dat die Vuelta uh, een week naar voren is geschoven en ja, dat betekent toch wel weer in Spanje dat je dan met nog hogere temperaturen te maken hebt. Maar ja, hoger dan vorig jaar kan bijna niet. Toen was het 40, 45 graden in Sevilla. Dat is een beetje rond de start van de Vuelta. En ze starten nu ook weer in het zuiden, in Benidorm. Dus ga er maar vanuit dat het weer erg warm wordt. Nog even de Nederlanders natuurlijk, want uh, de vraag is of uh, het een Vuelta is voor uh, klimmers als uh, Geesink. Ja, absoluut. Ja? Als die meedoet, uh, is het een vuelta voor hem. Uh, als hij dan nog fit is. Want uh, laten we even heel eerlijk zijn: en dat geldt voor de meeste ploegen, voor de meeste buitenlandse ploegen. Uh, de Tour de France staat natuurlijk bovenaan. En Geesink zal alles zetten om een goede Tour de France te gaan rijden. Maar mocht hij nog fit uit die Tour komen... en mocht de tijd tussen de Tour en de Vuelta lang genoeg zijn... want dat is nu een beetje het probleem met die, uh, dat naar voren schuiven van de Vuelta... Uh, maar mocht die tijd lang genoeg zijn... Ja, dan, dan zouden we hem inderdaad daar wel kunnen verwachten. En dan denk ik, als je kijkt naar dit parcours... zeker met die hele steile aankomsten bergop... we krijgen ook nog een uh, prachtige aankomst uh, ergens in het begin van de Vuelta... die we dit jaar uh, ook al een keer uh, hebben gehad... Ook een uh, ja, prachtig uh, stukje is dat uh, daar uh, aan het begin... met een uh, aankomst van uh, zo'n beetje 20 procent. Nou ja, dat zijn echt wel aankomsten waarvan je zegt... Van, als Robert Geesink daarbij zit, dan, uh, dan, dan heeft hij daar wel wat te zoeken. Ja, maar de de Angleroe de... heb je het over? Uh... Nee, ik heb het over de vijfde etappe. Ik was even aan het nadenken van... Ja. Uh, vorig jaar kwamen ze daar in Balje... Baldepeñas de ja, Gaën. Ja, heel goed. Kwamen ze aan en dat ja. was echt letterlijk... steile wandrijden door een dorpje, door een heel smal dorpje. Igor Anton won daar de etappe... En dat dat kan iedereen zich nog wel herinneren. Daar werd het klassement niet gemaakt. Maar dat zijn wel momenten waarop je een etappe kunt winnen. Nou, die Anglirou, dat zou eventueel ook wel wat vergezing kunnen zijn. Ja. Uh, maar aan de andere kant, ja, er zijn wel meer renners die dat, uh, die dat kunnen. Dus uh, verwacht maar een hele hoop spektakel. En het is vooral... De verwachting is vooral even afwachten. Wat gaat er gebeuren met de Tour de France? Dat geldt ook voor vakantie Soleil. Want die mogen in één keer alles. Die mogen de Giro rijden, ze mogen de Vuelta rijden, ze mogen de Tour rijden. Uh, die zullen ook keuzes moeten gaan maken. En ook daar zullen ze zich met name natuurlijk gaan richten op de Tour de France. Met Rico gaan ze zich op de, op de Giro richten. Maar wie weet, als Ezekiel Mosquera volgend seizoen niet geschorst is... Dan gaat hij waarschijnlijk wel de Walter rijden. Ja, ik heb Daan Luiks horen zeggen dat het een beetje een vrijbuitersrol is die ze krijgen. Als ja, ze maar als ze dan Moskera uh... erbij hebben, dan zullen ja. ze toch ook zeker voor het klassement gaan. En uh, wat dat betreft, ja, vrijbuitersrol altijd prachtig. Ik hoop altijd Johnny Hogeland in dat soort wedstrijden te zien. Maar die gaat al de Giro rijden. Die gaat in principe ook al de Tour rijden. Het lijkt me een beetje veel hoor, drie ronden in één jaar. Ja, Postuma zit er ook in volgens mij ja, uit mijn hoofd, toch? Uh... Postuma, nee, die rijdt bij de broertjes slecht. Oh, pardon. Ja, ja, het is dat, maar de vraag en, ja. of, of, of die inderdaad dat soort rondes gaat afleggen. Het zou kunnen worden dat hij als knecht wordt meegenomen. Uh, Want maar die hij ja, gaat in ieder geval de tour rijden. Da daar kan de verwachting worden. Ja. Die heeft in ieder geval gezegd te horen gekregen dat hij in ieder geval de tour mag rijden. Ja, en dat is mooi. En uh, dat is toch echt wel het grote doel voor, uh, voor die renners. Maar ga er maar weer vanuit. Met het parcours wat we op dit moment voorgeschoteld hebben gekregen, is, ja, wordt het gewoon een hele mooie veld. En die twee etappes in Baskeland, ook dat is wel mooi. Dat zijn gewoon de twee laatste etappes voordat ze uiteindelijk naar naar Madrid gaan, voordat ze uiteindelijk uh, op het circuito de Garama... dat is dat uh, motorracecircuit, uh, daar gaan ze vertrekken... en dan gaan ze uiteindelijk weer naar de stad toe, naar Madrid. En dan is de Vuelta weer afgelopen op 11 september. De Vuelta komt weer een beetje thuis, Rio. In Baskeland. Ja, Zo ervaren ze dat wel. waarschijnlijk. Ja. Ik denk het wel. Ik denk dat de Basken daar heel erg blij mee zijn. En ik denk dat de echte wielerliefhebbers er absoluut blij mee zijn... met die twee etappes. Om te krijgen een etappe naar Bilbao en we krijgen een etappe naar Vitoria. Nou, dat is het hart van Baskeland. Dankjewel, Giel Lipperts. We hadden het over het etappeschema van de 66e editie van de Ronde van Spanje.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 It's plain to see you're not alone I'll wait till the end of time for you Open your mind Surely it's time to be with me yeah. Yeah. It's just the destiny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 Klanger en De Loon. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar Radio 1, NOS langs de Lijn. Aan de Turkse Riviera bereiden zich in deze periode... heel wat Europese clubs voor op de, zich voor op de tweede helft van het seizoen. Ook de bondscoach van Turkije, Guus Hiddink, is er te vinden. In een uh, luxe vakantieresort sprak hij voor een paar honderd Turkse voetbaltrainers. Ik deed samen met Raymond Removij Raymond heeft een deel van zijn, uh, van zijn specialiteit uh, gedaan. En ik heb... Een beetje filosofisch vooruit zitten, zitten brabbelen. Eh, met een accent op, ja jongens, kijk wat voor een sterk voetballand je bent eh, qua beleving, passie emotie. Alleen, eh, we zullen ook als, als Turkije, wat toch weggezakt is, ook veel meer aandacht moeten besteden aan de, het opleiden van eigen jeugd en het durven brengen van eigen jeugd. En dat, dat is nogal eh, gecompliceerd. Je moet eigenlijk Turkije geduld leren. Ja, dat is nou net wat ze niet hebben. <laughs> Zoals de meeste... Voetbalclubs of federaties. Dat, dat hebben ze dus niet. Dus ze gaan voor het onmiddellijke succes met dan ook nou, aankopen. Buitenlanders. Uh, ja, als buitenlander komt vind ik prima, maar dat moet er extra kwaliteit brengen. Hier zie je heel veel uh, buitenlanders ook op de bank zitten. Nou, die houden dus uh, de ontwikkeling van, van jeugd jeugdige spelers tegen. En dat is een ander aspect. Trainers ja, die, die willen toch ook meteen succes. Want... Je ligt hier meteen onder vuur als je maar één keer verliest. Zeker als je bij de, bij de hele grote clubs werkt. We Allemaal goede vragen uit de zaal? Het was één het was nee, richting verkeer. Er werden geen vragen het, georganiseerd. Zeg maar. dus dat doe je veel voor de, voor de Turkse voetbalbond? Want je bent bondscoach natuurlijk. Dat is je, je, je primaire taak. Maar, maar ja. ben je vaak in het land? Ja, mijn, mijn primaire taak is natuurlijk uh, het, het A-team laten presteren. En nu in de ombouw ook laten presteren. Opdat we toch op 2012 ook aanwezig zijn. Nou, dat, is, dat is op zich al uh, lastig. Maar daarnaast vind ik dat je ook uh, de andere pilaren. En dat is de opleiding van, van jeugdspelers. Ook van trainers. Uh, het formeren van een, van een A2-team. Zoals we dat hier noemen. Hebben we gedaan. Omdat heel veel talenten rond 1,22 eigenlijk, eigenlijk wegspoelen. Ja, en, en, en verdwijnen. Nou, daarvoor is de A2 opgericht. En daar voel ik mij ook uiteraard verantwoordelijk voor. En 121, het zij Niet alleen dus het, het, het A-team, maar ook ja, iets meer. Kun je het vergelijken met de dingen die je ook in Rusland hebt gedaan? Ja, het is vergelijkbaar. Uh, het enige is dat hier, hoewel er ook verbetering moet zijn nog in de toekomst. Maar de accommodaties zijn in vergelijking met Rusland wat, wat beter. En is hier net zoveel financieel mogelijk? Ja, bij de, de, de federatie, het is een sterk land, een economisch sterk land. De, de federatie is, is zeer sterk. Hij heeft uh, prachtige contracten afgesloten met, uh, met de commerciële zenders, met een eigen tv-kanaal, et cetera, et cetera. Dus dat, is, dat hebben ze heel goed doordacht. Dat heeft veel geld opgeleverd. En dat wordt dan ook weer besteed aan, aan opleidingen van, van trainers, uh, ja, trainingstages van, van jeugdteams. Dus dat is, dat is geen probleem. Turk een leuke mensen om mee te werken. Ja, prima. <laughs> Sowieso ik werk, ik werk, als ik ergens ben, dan werk ik heel graag met de mensen om me heen. Uh, maar Turk, ja, iedereen, iedereen kent ze toch. Er zijn hele warme, emotionele, gepassioneerde mensen. En, uh, dat, is, dat is mooi. Alleen in het voetbal is dat ook wel eens uh, een klein beetje wat contraproductief ik kan werken. Omdat de emotie er boven toe voert, maar het zijn, zijn heel gasvrije, open uh, wat, ik, wat mij betreft uh, mensen. Dus ik werk er bijzonder graag mee. Ik ben ook bij de gastschap geweest hier. Hè? Dat ja. zou een verrassing voor ze geweest zijn. Ja, ik zei dat ik duizend, meer dan, dan een paar duizend kilometer gereisd had om hun te supporten. Um, ja, ze spelen hier om de hoek tegen de Duitse club. En, uh, ik denk even kijken hoe ze het ze doen. Waar ja. moet vangen als ambassadeur? Ja, nee, prima. prima dan zie je nog de mensen die eigenlijk al uh, 20, 30 jaar nog het, de ma het materiaal doen. En uh, ja, altijd mensen om de club heen. Een aantal spelers ken ik ook. Uh, maar de mensen om de club heen die zijn al zo lang daar. Dat is eigenlijk uh, het hart van de graafschap. Nog even tot slot, want de naam Guus Hiddink valt overal. Nu weer in verband gebracht met Liverpool in de Engelse kranten. Nou, ja, er zijn heel veel kranten. Ook in Engeland. Ook in Turkije, want dat, daar gaan we ook <laughs> graag in mee allemaal. Uh, als het even tegen zit. Uh, nee, ja, nee, nee. nee ik, heb, ik heb een contract tot en met uh, aanstaande... Nee, volgende zomer. Uh, euro. En dan, daarna zien we wel weer, dus ja, er zijn allerlei speculaties. Dat is altijd in, in november, december, dan kun je er gif op nemen. Dan gaat er van alles gebeuren, bij, zeker bij de grote clubs. En Ajax, want ook dat, die roddel moeten we dan ook nog even doornemen. als het een roddel is, of misschien is het ja. wel gewoon een, een wens vanuit Amsterdam... dat je daar algemeen directeur zou worden? Nee, geen algemeen directeur. Ik, ik zit volop nu in het uh, Turkse voetbal. Dat uh, heeft al mijn energie nodig. Daarnaast ontken ik niet dat ik zo af en toe contact heb met mensen die om de club zitten om me ja, gewoon eens even met een been op tafel zeg maar, te, te praten. Dat, dat ontken ik niet dat het zo is, maar dat is niet sprake van een officiële functie. Vrijblijvend adviseur. Nou ja, kijk, het, het is altijd leuk om met mensen te praten die heel begaan zijn met het lot van de club die, die, die weggezakt is de laatste jaren. Nou, dan, dan, dan is het leuk als je daarmee kan praten. Maar dus, even voor alle duidelijkheid, een officiële dus, functie, geen technisch en geen algemeen directeur nee, en al zeker geen trainer. Nee, daar nou ja, begin ik ook een beetje ouder te worden in het vak. Uh, hoewel ik nog genoeg energie hoop te hebben, maar uh, nee, ik, ik ben volop bezig hier en, en, en een paar dingen combineren. Dat, kan, dat heb ik gedaan bij uitzondering uh, een jaar, anderhalf geleden tussen met Rustal en Chelsea. Maar dat, dat, dat is nu niet mogelijk. Maar als ik ergens aan ga beginnen, dan moet ik er ook volledig induiken. duiken. Guus in gesprek met Ronald van der Geer. De de la vita van Eros Ramazotti. Het shorttrack staat in Nederland vaak in de schaduw van het lange baan Maar dat is de komende dagen even andersom. Dit weekend wordt namelijk in Heerenveen het Europese kampioenschap shorttrack gehouden. En de Nederlandse rijders zijn favoriet voor titels en medailles. Want het gaat goed dit seizoen met de shorttrackers. Een reportage van Sebastian Timmerman. Terwijl veel lange baanrijders op de 400 meter baan in Tiaf aan het trainen zijn... gaat onze blik vandaag naar de kleine baan in de ruimte ernaast. De IJshockeyhal. Ook hier wordt getraind. Door de Nederlandse shorttrackploeg van bondscoach Jeroen Otter. Geen geklap van de klapschaats, maar een snijdend geluid... van schaatsers die onder een scherpe hoek door de bocht zeilen. Twee dagen voor het begin van het Europees kampioenschap is er veel aandacht voor de short -trackers. En dat is wel eens anders geweest. Nee, zelfs met de spelen viel het eigenlijk nog best wel een beetje tegen. Maar uh, ik ben blij dat het nu uh, druk is en uh, dat er veel geïnteresseerden zijn. De short hebben kansen. Bij de mannen bijvoorbeeld. De ervaren Niels Kestold en de jonge Shinky Knecht. door bondscoach Jeroen Otter als... De klant van het team. ...gekarakteriseerd. En bij de vrouwen is Anita van Doorn titelkandidaat. U hoorde haar net al even. Net als een ander talent dat dit seizoen veel progressie heeft geboekt. Ik ben uh, Jorien Thomas, ik kom uit Enschede en uh, ik beoefen nu 10, 11, 10 tot 11 jaar uh, short track. In de Wereldbekers reed ze bijna constant in de A-finales. Voor Temmor zelf geen verrassing. Ik denk uh, de zomer goed getraind uh, met Jeroen en uh, daar bleek al uit dat conditioneel, uh, ja, ik conditioneel heel sterk ben... En, uh, gewoon makkelijk wel uh, aardige aardig snelle rondjes kan rijden. en uh, Ik merkte gewoon na de eerste World Cup al twee keer een A-finale, dat, uh, ja, dat geeft gewoon zelfvertrouwen. En daar, daar heb ik wel goed op kunnen doorbouwen. Loop door die bocht! Loop door! Nou, ik denk dat je tactisch vooral zelf uh, heel veel leert in de races. En ik merk, nu kom je elke keer in A-B-finales op een World Cup. En uh, daar leer je zoveel andere dingen dan uh, voorheen als je al eerder eruit ligt. En ik denk dat dat vooral uh, de sprongen zijn geweest. Haar uithoudingsvermogen. Uh, ze is supersterk. En uh, daarmee kan ze gewoon een, een 3 kilometer, een 1500 meter, kan ze gewoon echt uh, blijven gaan. Waar ten mors een enorme progressie heeft geboekt... stonden de eerste maanden van Anita van Doren in het teken van een terugkeer na een zware blessure. Ik heb uh, ja, heel veel last gehad van mijn schenen eigenlijk vanaf vorig jaar november. En uh, daarmee heb ik uh, ja, geprobeerd het seizoen zeg maar uit te rijden. En uh, na het seizoen besloten eerst rust te nemen om te kijken of het uh, weg zou gaan. En uh, er is vastgesteld dat het uh, compartimentsyndroom was bij de schenen aan de voorkant. Dus eigenlijk... Compartimentsyndroom? Ja, ik zal het even verder ja. uitleggen, want uh, dat is dus eigenlijk de heffer van je voet. Uh, de, de spier die aan de voorkant van je scheenbeen loopt, die, uh, ja, die gaat gewoon gigantisch verzuren. En het is niet eens zozeer pijn, maar het is de verzuring, waardoor ik op een gegeven moment coördinatie over mijn voeten verloor. En nou ja, wat is het belangrijkste bij het schaatsen? Dat je in elk geval coördinatie hebt. En uh, dat had ik niet meer. Dus na het seizoen rust genomen en uh, gekeken of het overging, maar dat ging het niet. En uh, uiteindelijk dan besloten om uh, toch te opereren. Was dat een blessure die kwam? door overbelasting? Nou, het, is, uh, het is een best wel onbegrepen en moeilijke blessure. En daardoor ook moeilijk te behandelen. Maar uh, ja, waardoor het nou precies is gekomen, kan ik eigenlijk niet echt zeggen. Ik ben blij dat, nu, uh, dat de operatie geholpen heeft. Ik ben dus in juni geopereerd en uh, vanaf half augustus stond ik pas weer op het ijs. Dus ik heb echt de tijd genomen en uh, gezorgd dat het gewoon uh, echt, uh, echt goed, uh, goed over was. En alles uh, rustig opgebouwd. En daarmee sta ik nu weer op het uh, punt waar ik nu uh, gekomen ben. En dat is medaillekandidaat op het Europees kampioenschap. Niet alleen individueel trouwens, ook met de aflossingsploeg. Want die werd vorig seizoen per slot van rekening ook vierde op de Olympische Spelen. Er zijn toch nog veel mensen die dat eigenlijk helemaal niet weten dat we daar net uh, naast het podium waren. Maar uh, voor, voor in elk geval het damesteam, maar ook voor het herenteam. Uh, ja, bij de dames merk je gewoon dat er dan meer geloof is. Ik bedoel, je bent vierde geworden op de spelen. En dat zegt gewoon iets over het team. We hebben een goed team. Er uh, zijn twee rijders gestopt, Maaike Vos en uh, Lisbeth. En, uh, die mis je natuurlijk. Maar we hebben nu uh, Jaren van Kerkhoff dan erbij. En Jessica als, uh, als vaste reserve. En uh, ja, we hebben een medaille gehaald op de World Cup. Dus ook met Jaren gaat dat gewoon uh, perfect. Jorien Mors en Anita van Doren, Twee favorieten voor Nederland op het EK dit weekend in Heerenveen ploegenoten, maar soms ook de concurrenten. Zoals laatst bij de plaatsingswedstrijden. Ja, dat was zo'n 500 meter. Uh, ja, ik lag vanaf het begin af aan de kop en uh, Jorien probeerde me al één keer in te halen. En dat lukte net niet, dus toen ging ze netjes weer achter me. Nou ja, ik had gewoon een uh, foute inactie binnendoor. Ik was eigenlijk uh, te laat. Ik had moeten remmen of in ieder geval binnen de blokken moeten sturen. En uh, ik ging gewoon door, dus ja... Dan krijg je uh, en een gele kaart en een valpartij. Dus ja, dat uh, was niet de bedoeling. Dat zet ons alle twee weer op scherp van uh, wat je wel en wat, wat niet kan. En uh, gelukkig hebben we er geen uh, ernstige verwondingen aan overgehouden. you. Found me Singing songs about the explain how you were today, I was the dark of night, how the world's spun around us like a saddle two parts passion every day you make me feel Distraction van Ilse de Lange. Nederlands beste tennisdubbel alle tijden maakt volgende maand een eenmalige rentree op het hoogste niveau. Het gaat om Paul Haarhuis en Jacco Elting natuurlijk. Zij kregen van toernooidirecteur Richard Kruijcek een wildcard voor het ABN AMRO toernooi. Twaalf jaar geleden speelden ze hun laatste officiële partij en werden ze voor de tweede keer wereldkampioen. Ze zitten zoals ze vanouds weer op elkaars lip... want als ze willen stunten in Rotterdam... dan moet er natuurlijk keihard getraind worden. Corné Hendricks zocht ze op. Nou, maak de foto's. Weer op. Kom, ik heb koud hier, ik heb geen zin ja. meer. Je moet Paul niet profiel zetten hoor, met zijn grote neus. Maak je wel, jezelf smaller. Je het smalmer. zijn de heertjes Paul Haruis en Jacco Elting... zoals we ze kennen, vrolijk en een goed gevoel voor humor. Ze zijn in Almere voor een training en waar de Dutchies zijn, daar zijn fotografen en journalisten. Het doet weer even denken aan hun gloriejaren, zo'n 15 jaar geleden. Alle Grand Slams, twee wereldtitels en van al die andere toernooioverwinningen zijn we de tel al kwijt. De sleutel van het succes, zo werd gezegd, Haruis en Elting zijn elkaars tegenpolen. Haruis de grapjes, Elting serieus. Paul? Ja, dat is, uh, was zo en het is nog steeds zo. Jacco? niks aan toe te voegen. Haruis vloekt, Elting is vrij kalm. Jacco, uh, nou Haruis vloekt en Elting vloekt niet, maar Elting is niet altijd even kalm. Paul, ja klopt. Ik was toch wel iemand die de emoties wat meer liet zien, alhoewel ik wel toch heel rustig op de baan was. Maar uh, daar was Jacco. Uh... Nog rustiger dan ik. Dus uh, als er dan een iemand toch een keer uh, iets liet gaan of uh, met woorden, of dan was ik het. Dus, uh, kunnen, we wat, kunnen we wat scheldpartijen verwachten in nee, uh, Rotterdam? Nee, nee, wij, nee, wij zijn sowieso niet van nooit geweest van de scheldpartijen. Maar als er een keer iets gezegd werd, dan uh, was ik het. Maar ik ben vooral nog meer bezig met mezelf altijd op te peppen. Van oh, iets met dit doen, kijk nou naar die bal. En dan, dan ben je niet aan het schelden, maar dan ben je jezelf aan het corrigeren. En, en uh, nog, misschien nog weer even, ja, even een lesje geven zeg maar, aan jezelf. Ja, net zo. Net zo is het netje of niet? Ik hoorde het net. net. Hoe komt verdedigd, Elting valt aan. Jacco. Ja, dat is wel uh, zoals we uh, ons speltype hebben. En ook uh, denk ik, van natuur wel in elkaar zitten. En uh, ook uh, dat uh, is natuurlijk niet veranderd. neemt niet weg dat ik uh, natuurlijk ook meer verdedigende slagen heb moeten leren. En Paul natuurlijk meer aanvallende slagen heb, heb moeten leren. En dat we dat bij elkaar hebben kunnen afkijken de afgelopen jaren. Jack was natuurlijk in de single al een volley speler. Ik was toch meer uh, van achteruit. En uh, ja, uh, ik, mijn returns waren... Waren, uh, toch een van mijn betere dingen in mijn spel en, uh, en dus ja jacques volley wel omdat hij zoveel service volley speelt ja dan was dat iets waar hij op kon bouwen daar is niets in veranderd hè Jacob. nou dat zijn la we la la la la laten we hopen laten we hopen dat er niets aan veranderd is want anders gaan we dik verliezen in ouwe <grijgene> haar, haar huis vindt uh, gras vooral voor koeien elting vindt gras om op de tennissen paul nou dat was zeker in het begin van onze carrière zo um, ik vind gras nog, nog, nog steeds ver uit de moeilijkste ondergrond om uh, goed te kunnen spelen. Omdat ik zelf toch wel van, van rallies ben en van dus controle. En als er iets uh, moeilijks is op gras, is het controle. Uh, het is wel zo dat het gras tegenwoordig beter bespeelbaar is van achteruit... dan tien jaar geleden in onze tijd. Jacco, vind jij dat jij Paul op gras hebt leren tennissen? Nee, dat uh, heeft hij zelf gedaan. Maar doordat we veel gedubbeld hebben en dat hij bij mij gekeken heeft... en met name dat onze begeleider Alex daar in heeft Paul het leren waarderen. Want hij heeft waanzinnige returns een gigantische passing, en gigantische passingen, die heb je op Wimbledon natuurlijk ook nodig. Veel baseline hebben de afgelopen jaren goed gespeeld. Ook uh, op Wimbledon. Zoals Paul zegt steeds meer. En uh, ja, Paul heeft natuurlijk ook door dubbel steeds meer volley gaan spelen. En daar ook plezier in gekregen en vaardigheid. Haarhuis Woodford, Elting Woodbridge. Nou ja, vanwege het feit dat we allebei aan de rechterkant van het veld spelen, dan zeg ik ja. Woebritsche en ik spelen rechts, Woedvoort en Hara spelen links. Uh, ervaren mensen aan de linkerkant, uh, meer, misschien, nou, temperamentvol niet, maar degenen die meer met de volley's dingen moesten laten gebeuren, die stonden op rechts. Uh, dat, daar zit wel een overeenstemming in, denk ik. Uh, ja, maar verder, ja. ik hoop ik kom niet zozeer qua uiterlijk. <laughs> maar, nou, lelijk, Woodford lelijk, ja dat klopt eigenlijk wel trouwens. Um, nee, Wood voor dat dubbelhandige backhand, ik ook. Woodbridge, enkelhandige backhand. Dus er zijn heel veel overeenkomsten. Woodbridge was de jongste van de twee, Jacco bij ons, de jongste van de twee. Dus, uh... Hebben jullie nog contact met die Woodies? Heel veel en dat is de reden waarom we aanstaande woensdag naar uh, uh, Australië toe gaan. Want Woodbridge is ook de toernooidirecteur geworden van de Legends-toernooi. En heeft Paul en mij uitgenodigd om daar te mogen gaan spelen. Dus hoogstwaarschijnlijk als een beetje meezit spelen we zelfs nog tegen de jongens. Dat uh, zou het wel. Zo leuk vinden. Blijf staan deze kan bevallen ons wel, ja. Het allerlaatste, want jullie staan te popelen om te tennissen. Uh, Haarhuis, PSV, Elting, Ajax? Ja, dat was zeker in, in de periode dat we actief zijn wel. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik nu wat minder passie heb voor één club. Uh, en uh, een tijdje heb ik ook een beetje bij PSV naar de aanhanger geweest. En uh, ik, ik, ga, ik waai een beetje met alle winden mee voor degenen die leuk voetbal spelen. Ik, ik ben niet zo heel passievol, uh, maar als ik dan zo moet kiezen ben ik eigenlijk wel van oorsprong Ajax Maar toen jij stopte, ging je met Ajax ook bergafwaarts? Ja, nou ja, daar heb je het al. Ik bedoel, nee. uh, hè? Had ik me langer door moeten spelen, was met Ajax ook goed gekomen. Hadden we niet zoveel verlies gehad en dan uh, zat de arena vol. Jij nog altijd uh, PSV-supporter, uh, Paul? tuurlijk als je voor een club bent dan is dat je club voor het leven niet niet omdat ze een keer FC een zwollen. een keer een jaartje wat minder doen dat je dan uh, niet meer uh, supporter bent nee hoor, uh, PSV is en blijft mijn club Ooh -hoo. Ooh -hoo. Ooh -hoo. Ooh -hoo. Well,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 My me. Katie Tenstal en Black Horse in the Cherry Tree. Voetbal vandaag. Ja, PSV heeft in het Spaanse Cartagena een oefenwedstrijd... tegen de plaatselijke FC. FC Cartagena dus. Nipt met de 1-0 gewonnen. Stef Nijland maakte het enige doelpunt vanaf. De strafschopstip. Morgen speelt PSV in La Manga nog een oefenwedstrijd tegen Anderlecht. Vitesse heeft in de Turkse billek een oefenwedstrijd... tegen Spoor met 5-1 verloren. Spoor wordt getraind door oud-Aixit Shota Arverlatse. En de van PSV overgekomen Nordin Amrabat speelde mee bij de Turkse club. Louis van Gaal geeft de 22-jarige Thomas Kraft... voorlopig het vertrouwen onder de lat bij Bayern München. Kraft krijgt de voorkeur boven de ervaren Hans-Jurk Boets... en maakt zaterdag tegen Wolfsburg zijn debuut in de Bundesliga. En de KNVB wil in 2013 of in 2014 de finale van de Europa League naar Nederland halen. De laatste Europese finale in Nederland was in 2006 toen ze via de kosten van Middlesbrough in Eindhoven de UEFA Cup veroverde. De Amsterdam Arena en de Rotterdamse Kuip voldoen aan de eisen van de UEFA. Maar de voorkeur van zowel KNVB als UEFA gaat uit naar Amsterdam. RBC en Roosendaal moet weer op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De club uit de Jubilele League had Erik Hellemons naar voren geschoven... als opvolger van de opgestapte Fulat Kappa. Maar krijgt daarvoor geen dispensatie van de KNVB. Hellemons heeft de benodigde papieren nog niet op zak. RBC moet binnen vier weken na de eerstvolgende wedstrijd... dat is maandag, tegen Almere City... een gediplomeerde hoofdtrainer in dienst hebben. En Villarreal en Sevilla hebben in hun eerste duel in de kwartfinale van de Spaanse beker met 3-3 gelijk gespeeld. De drie uitdoelpunten betekenen een goede uitgangspositie voor titelverdediger Sevilla in de aanloop naar de return van volgende week. En dan Gianluigi Buffon. Hij uh, keert na ruim een half jaar afwezigheid eindelijk terug onder de lat. De 32-jarige doelman van Juventus maakt morgens een opwachting... in de bekerwedstrijd tegen Catania. Buffon werd na een korte bijdrage op het WK in Zuid-Afrika geopereerd aan zijn rug. Uit november maakte hij zijn rentree op het trainingsveld. En Craig Bellamy van Cardiff City is gearresteerd op verdenking van mishandeling. Maar hij is inmiddels vrijgelaten op borgtocht... Bellamy werd ingerekend nadat hij afgelopen week betrokken was bij een incident... waardoor twee mannen verwondingen aan hun gezicht opliepen. Bellamy is door Cardiff gehuurd van Manchester City. Hij speelde onder meer voor Liverpool en Celtic. En dan tot slot, er komt een nieuwe prijs voor de beste voetballer van Europa... Tot vorig jaar was er al een onderscheiding, de zogeheten gouden bal... maar die is nu samengevoegd met de FIFA-prijs voor de beste voetballer ter wereld. Nou, dat werd onlangs Lionel Messi. De nieuwe UEFA-prijs wordt in augustus voor het eerst uitgereikt... bij de loting voor de Champions League. En dat was hem weer, deze editie van NOS Langs de Lijn. Morgen zijn we er natuurlijk gewoon weer. Zometeen met het oog op morgen. Met de bekende rubrieken als de krant van morgen, Den Haag vandaag. Jolande Sap van GroenLinks is daar te gast. Ongetwijfeld over de missie van Afghanistan. Daar zal het over gaan. De presentatie in met het oog op morgen is in handen van Clary Polak. Ik wens u nog een heel fijne avond. De overnachting. Elke week één gast en hij blijft slapen.